Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Bij het COA, de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt... ...heerst een verziekte bedrijfscultuur. Dat vertellen medewerkers aan de NOS. Volgens hen wordt er bovendien veel geld verspild. Stukken in handen van de NOS ondersteunen de structurele problemen bij het COA. Het personeel heeft vooral kritiek op bestuursvoorzitter Noerten al -Bairac. Ze wordt een despoot genoemd en ze zou een schrikbewind voeren. Onder haar voorzitterschap zijn er twintig directeuren vertrokken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 Volgens Korpschef Pauwe waren het idioten die gisteren de ingang van het Maasgebouw bestormden... uit protest tegen het beleid bij Feyenoord. Pauwe vindt dat de agenten terecht hun pistool trokken... omdat ze werden aangevallen met een ijzeren staaf. De supportersorganisatie van Feyenoord spreekt van een dieptepunt in de supportersprotesten. In Vlissingen is aan het eind van de middag een man neergeschoten. Het 26-jarige slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schietpartij was rond 5 uur op een parkeerplaats bij een bioscoop... Er is man van 21 uit Vlissingen opgepakt. De politie is op zoek naar getuigen. Het was vanwege twee grote evenementen druk in Vlissingen, Film by the Sea en Strandcross waren er dit weekend. Dan het weer. In het binnenland overwegend droog aan de kust en in het zuiden nog een enkele bui. Minima vanachter rond 10 graden. Morgen afwisselend buien en zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.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 that the wind would help me blow As if I didn't know Stairs. I just found a path I saw you on a bus somewhere in town, your eyes just fell upon me, I stumbled, felt like a clown. your eyes just tore me down. Welkom, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Uh, vanavond hebben we als gast Pembuda, en Boeddha leeft al 50 jaar in de nieuwe energie. Nou, nu gaan we het echt hebben, Pembuda. Zullen we dat afspreken over de afgelopen tien jaar? Waaronder okay, het opzetten okay. van Nataraj en ja? het organiseren spirituele concerten. Ja? Ja, het punt is, Osjo is zo ongelooflijk interessant. Ja, daar kunnen we dagen over praten. Eigenlijk hadden we gewoon kunnen zeggen, dit is gewoon een uitzending van Osho en je komt nog een keer terug om de rest te vertellen. Maar nou, dat gaan we dus niet doen. Uh, ja, je hebt gewoon heel veel uh, dingen opgezet, georganiseerd de afgelopen tien jaar. En uh, ik begin even met een andere vraag. Vanwaar die passie de afgelopen tien jaar en vanwaar dat je dat daar niet, daarvoor niet gedaan hebt? Okay, ik heb in die jaren uh, daarvoor ook dingen opgezet, maar andere, <laughs> andere zaken. Oké. Okay. Ja. Ja, dus je, je bent eigenlijk je hele leven al druk aan het organiseren. Ja, alles om uh, nieuwe dingen in de wereld te zetten. En uh, te, ja, alles wat een andere levensrichting gaat, daaraan mee te werken. Ja, ik noemde het helemaal in het begin, het was al die plattelandscommune, de, de Hobbitstede, die het heette al was ondergebracht. De stichting was al Stichting de Nieuwe Wereld. Want we zitten natuurlijk in een overgangstijd. ...waar, waar ja, iets nieuws geboren wil worden... ...en daar uh, wil ik graag aan meewerken... ...en natuurlijk Osjo's visie... ...was ook helemaal de nieuwe mens... ...en uh, ja... Om dat uh, gestalte te gaan geven in de wereld. Ja, hey, Laten we even beginnen bij uh, Nataraj. Want dat, ja. dat spreekt uh, heel veel luisteraars. In ieder geval mij en Herman heel veel aan. En uh, raken is inmiddels ook aangeschoven. Ik ja. weet dat zij er ook erg enthousiast over is. Uh, het, het, het, ik, hoor, ik hoor van jou dat jij dat dus hebt uh, opgezet. Samen met uh, DJ Chanto. Ja, Kun je daar iets ik, over zeggen? Van wanneer is het gebeurd? Hoe ja, kwam dat zo? Ik woonde uh, toen in Amsterdam met, met een vriendin Evelien. En vroeger hadden we natuurlijk leuke dansplekken. In ja, de, Amsterdam. De de, de disco. met de boede en daarvoor ja. de kosmos. De swingavonden van de kosmos. voor. Maar dat was allemaal... Uh, een jaar of tien geleden was er eigenlijk niks. En uh, ja, ik woonde daar met Evelien. Die hield van dansen en die klaagde tegenover mij. Nou, ze had geen leuke plek om te dansen. Nou ja, dus... Er moest wat gebeuren. En ik... Uh, DJ Chanto, die, die kende ik. En die was eigenlijk... Die wilde... Uh, een nieuwe dansplek, die was DJ op Vin Wouden, centrum. Uh, in, in, in bij uh, Lage Vuurse. Een, ja. een spiritueel centrum. Die draaide daar altijd, maar die wilde zijn vleugels wat gaan afstaan. En uh, ja, die, kwam, die werd naar mij doorverwezen. Ja, als je iets in Amsterdam georganiseerd wil hebben, daar, uh, dan moet je naar Prembuda gaan. <laughs> want die, uh, die heeft het netwerk en uh, dan is een goede organisator. Dus die kwam ik tegen en. Uh, ja, omdat mijn vrienden ook graag een nieuwe dansplek wilden, zijn we met z'n tweeën. En zonder dat was die nooit begonnen, want ja, zij wilden lekker kunnen dansen. Dus toen zei ik, oké, okay. met uh, Shanto in Zee zijn we Nataraj begonnen. En ja, ik zei, de naam om Nataras komt ook al uit de Orjo wereld. Uh, Shiva als die danst, die heet Natarash. En uh, Osho heeft een dansmeditatie ontworpen, de nataras. En uh, hmm. die is uh, toen, ja, dan, de naam van die dansmeditatie is de naam van de, de nieuwe dansplekken geworden toen in Amsterdam. En had je ook toch een actieve rol uh, bij Nataras? Nou ja, we hebben het met z'n tweeën helemaal opgezet. Dus mm -hmm. ja, Chanto was de dj en ik deed de hele organisatie. Oh, je gewoon je de... continu, je blijft dat doen. Ook het uitnodigen van gasten en Nou ja, om, om het helemaal op te bouwen. Iets van de grond krijgen natuurlijk, dat het gelijk gaat draaien in het begin. Uh, mensen binnenkrijgen, de publiciteit en uh, het netwerken dat het gaat bekend wordt. En, en dat het ook internet komt. Natuurlijk. dat internet uh, natuurlijk. Ja, dat was mijn aandeel mm. erin. En Chanto uh, zorgde voor de goede muziek. Mm. En En uh, nou, inmiddels zeg je, ben je er vorig jaar of twee jaar geleden uitgestapt? Nee, al langer geleden. Langer? Ja. ja. Je had er geen, uh, geen zin meer in? Of uh, had je weer zoiets van, ik ga weer verder? Of, uh... Nee, dat liep anders. Chanto is iemand die uh, toch graag wat hij doet helemaal in zijn eentje vorm geeft. Die wil graag helemaal graag zijn eigen toko runnen. Ik ben veel meer een samenwerker. En uh, ja, door die verschillen daarin is hij toch... Uh, doorgegaan met terras. hij wilde eigenlijk gewoon, ja, toen het eenmaal draaide, toch uh, zelf het helemaal kunnen bepalen, het hele beleid en het alles, hmm. en toen is hij wel met Nateraas doorgegaan en ben ik andere dingen gaan organiseren, ben ik eerst uh, wat festivals gaan organiseren, een new man festivals, een Osho film festival, en, en concerten erbij, en de concerten doe ik nu nog, ja. Hmm. ja. Wat voor concerten? Uh, we hebben Deva Pramal natuurlijk al gehad. Ja, uh, nou, in het begin draaide Prem Joshua, dus ook een keer ja, Prem Joshua, dat was toen nog. Wat, binnen... okay, wat is dat, Prem Joshua? Uh, in het begin draaiden we dus de dansmuziek van, okay. uh, van de uitzending van Prem oh, okay. maar ook andere mensen. Natuurlijk, uh, oktober komt nu een concert aan van Deva Kant. en natuurlijk ja, andere concerten ook. Uh, ja. ik, ik weet je niet vragen? of de naam u wat zegt, Krishna Dars, Tina Melia. En... Wat betekent Prem? En? Prem is liefde. Liefde? En, okay. Ja, ik, ik vertelde wat over mijn naam. Prem is liefde en Boeddha staat voor consciousness, awareness, verlichting. Dat is de vertaling van Boeddha, ja. Oké, okay. en Deva? Deva is divine. Dat betekent divine. Ja. Okay. Ja. Eh... Um. Ja, je hebt dus heel veel georganiseerd en dat doe je nog uh, steeds. Uh, zijn er nog uh, mooie zaken die uh, in de toekomst uh, wij nog gaan zitten denken? Er is nog een droom. En die uh, we hebben hier vanavond ook Raka. Ook, uh, ook San Yassin. een bekende, de Sam sannyasin. En een, een, een, ja, voor vele mensen misschien bekend als uh, succesvolle therapeuten hier in de, Zandvoort. En dat nou, is een droom die, die we... Van de, van de meditaties die ze steeds geven. De meditaties geeft. en het snel daten. Het snel daten. Oh ja, snel ja. daten. Want u weet, daar, heb, dating, ik, daar heb ik mijn inmiddels ex vandaan gehaald. Ja. <laughs> maar het heeft vier jaar en het was een hele leuke relatie. Dus uh, absoluut... Uh, Super. Ja. Ja. En... Ja, ja, ik vertelde, ik heb een paar centra gerund, ook in gemeenschap in Nederland. En er is nog steeds een droom om weer opnieuw een, toch een gemeenschap op te zetten. Okay. En nu in een warmere streek met meer ruimte, dus bijvoorbeeld uh, in Spanje. Mm. Maar dat is natuurlijk een groot project wat veel geld vraagt. En een groep mensen die echt elkaar kunnen vinden, die volwassen genoeg zijn om het uh, ja, om, om op een goede manier zo te kunnen... Samenwerken en uit een nieuwe visie een gemeenschap op te bouwen. Dus dat is nog een uh, grote droom, ja. En is dat dan alleen voor uh, Sajasin-mensen? Nee, dat is niet voor Sajasins. Dat is voor iedereen die zegt: ja, we willen op een andere manier uh, leven en dat met elkaar gaan vormgeven. En, uh, een soort Vinthoorn ja. eigenlijk? Een, een, Vinthoorn is natuurlijk ook een, een gemeenschap die eenzelfde uitgangspunt heeft. Ja. ja. En, en zo zijn er meer plekken in Europa waar. Uh, Mensen dat proberen vorm te geven met elkaar. Ja. En van waar Spanje? Van waar Spanje. Uh, een aantal redenen. het klimaat. Want uh, de winter, als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik alweer die grijze wolken. En uh, de winter komt weer aan. Dus over een paar maanden ga ik echt weer naar India een paar maanden. Want uh, een winter in Nederland, ik weet niet of ik het overleef hoor, eerlijk mm. gezegd. Het dus is ook een beetje uh, eigen wens om gewoon eens naar, uh, lekker naar Spanje te gaan. Een, een lekker land ook met waar nog veel ruimte is en waar je. Uh, ja gewoon een goed klimaat hebben en waar je een plek op kan zetten. Spanje en Nederlanders gaan er graag heen. Waar je ook een centrum dat makkelijk bereikbaar is. Ook nog met de auto. Goed klimaat heb en ruimte en natuur heb. Mm. En uh, genoeg ruimte kan hebben om, om een gemeenschap uit te bouwen en te laten groeien. Want die is er in Nederland niet. Daar, dat zit zo vol. Elke meter is volgepland en uh, geprogrammeerd. En als je daar nou gaat wonen, wat, wat, wat, wat, wat worden dan de middelen van bestaan? ...dat ja, als dat met een aantal mensen start... ...dat kan klein beginnen met een, een, een oude camping... ...of met een heel groot huis... En natuurlijk mensen kunnen daar dan natuurlijk ook komen op een andere manier vakantie vieren. Ook centrumachtige cursussen te doen, workshops of gewoon te mediteren. Of er kunnen ook gewoon mensen bij kunnen komen wonen deen zegt, Ja, ik begin hier uh, een stukje biologische landbouw. Of ik ben kunstenaar, ik ga hier mijn. Uh, hmm. of, of wat dan ook. Dat kan een klein begin en uitgroeien tot een grotere gemeenschap met alles uh, erop en eraan. Ja, als je dus uh, Ecolini, Ecolon, Ecolon, Ecolonie, ja. Ecolonie, dat is ook zo'n tent natuurlijk, hè? Die, die geeft ook uh, het hele jaar door allemaal uh, trainingen ja. en workshops en daar kan je naartoe ja. en is een camping. Ja, ja, Ecolonie is een prachtige plek natuurlijk, maar dat is heel, ja, een heel klein aantal bewoners hmm. en een uh, heel groot aantal bezoekers en vrijwilligers en de nadruk ligt hierop om het met elkaar te gaan leven en een gemeenschap op te bouwen die dat... Uit gaat stralen en naar buiten toe gaat brengen, maar ook duidelijk een gemeenschap opbouwen. Dus niet alleen het centrum met een klein aantal mensen die er wonen en vrijwilligers, maar ook het opbouwen van een gemeenschap die het ook gaat leven en zelf realiseren met elkaar. Ja. Mochten mensen nou uh, geïnteresseerd zijn of ideeën hebben? Heeft het dan al zin om met jou contact uh, te komen? Hierover? Op mijn uh, website, en dat is livingsatsang.nl, daar staat een pagina over het Spanje-project. Okay. En ik wil deze winter eindelijk toch eens uh, in India ja, daar wat meer over op papier gaan zetten. En een beetje een brochure over gaan maken. Oké, okay, leuk. En Raka heeft ook al belangstelling voor dit uh... Ik heb zeker belangstelling. Ah. Ja, het is een lange droom voor mij. Het is al een heel lang lange droom van mij... om een spiritueel centrum op te zetten. Ah. En uh, ja, Premudha... Die, uh, die praat daar zo mooi en duidelijk over. En uh, ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Hmm. Als de juiste mensen... een klik hiervoor voelen... dan uh, laat alsjeblieft weten. En wat voor spiritueel centrum... zou je dan op willen zetten? Wat, wat voor een... Nou, Eigenlijk dat wij de visie... voor een nieuwe mens... naar buiten toe kunnen uitdragen. Hmm. Dat, dat mensen kunnen zien... dat wij leven... Waar wij voor staan. Hmm. Ja, ja, dat klinkt heel algemeen, maar ik snap wel, ja. wel precies wat je bedoelt. Um, of de luisteraars dat ook helemaal begrijpen. Maar in ieder geval dat, ik, dat je vanuit je liefde en vanuit je hart kan wat? leven. En dat er, ja. he, Wat Osho ook zegt, van je kunt eigenlijk dat echt maar pas doen. op een moment dat je in zo'n gemeenschap uh, leeft. Nou, dat. Dat, dat zegt. He, dus dat, dat je dan in zo'n centrum zit en Osho die zegt van. Uh, als uh, je zegt van, van nou, gemeenschap en jij zegt van nou dan wil ik een spiritueel centrum bijmaken met uh, waarschijnlijk workshops en, uh, enzovoort. Ja, zodat je ook zelfstandig ja. kan zijn en je eigen kosten kan dragen natuurlijk. Ja, ja, ja je zegt die visie is wat algemeen. Er is natuurlijk uh, een van de boeken van Osje heet De Nieuwe Mensen waar die visie helemaal ontvouwd wordt. En natuurlijk een ander boek is wat zoveel raakvlakken heeft en zoveel dingen identiek is, is uh, Eckhart Tolle. Wie het niet gelezen heeft... Uh, de Nieuwe Aarde is zo'n gigantisch mooi boek waar Eckhart Tolle helemaal een prachtige visie, uh, wat de toekomst voor de mensheid kan brengen als we het op een andere manier gaan doen. Dat, die visie maakt hij heel concreet en die is heel helder. Dus hmm. wie het wat meer wil weten over zo'n visie, pak uh, Eckhart Tolle de Nieuwe Aarde of Orsho de Nieuwe Mens. Daar die... Die visies zijn prachtig en komen aardig overeen. Heb jij die al gelezen Herman? Boeken? Ik heb hem niet gelezen. Ik heb hem tot mijn schande wel al een tijdje liggen. Maar ja. Uh... Is het leuk om daar volgende keer een boekbespreking over te maken? Want ik vind het dat lijkt me wel heel interessant. Um, ja, dat is leuk. Ik moet even kijken dat ik niet onder tijdsdruk kom te staan met het nee. lezen van zo'n boek. Want dat is, nou, heeft tijd nodig. Maar. Ik ga het proberen en anders zeker de keer erop. Oké. Okay. Hey, we gaan even naar de muziek. Uh, ja, een heerlijk Lekkere schuifnummer er, uh, Ik heb me aardig wat uh, geslepen In mijn tijd ja, ja, dat, ja. Toen wij nog jong waren Namelijk met Procol Heron en A Whiter Shade of Pale ja, ja. En luisteraars, welkom terug bij uh, Inspiratieradio. We gaan nu uh, naar de muziekbespreking van, uh, van Rob. Rob is er niet, maar hij heeft het van tevoren uh, ingesproken en ingezongen, hoe zeg je dat? En uh, ik weet dat uh, we beginnen met het nummer Zen van Her. Nee, sorry. Ja. Um, Her <laughs> van Zen, moet ik het even goed zeggen. Calling. give me hand with, hair. with hair. Shining, gleaming, steaming, and Ja, je luistert naar nummer Hair van de bekende gelijknamige film. Met dit nummer scoorde de Hollandse rockformatie Sen een dikke hit in 1969. En uh, ze stonden maar liefst drie weken op nummer 1 van de Nederlandse top 40. En uh, ja, het verhaal gaat dat uh, Rudy Carell een keer een cassettebandje in de handen kreeg... Uh, met daarop de muziek van de musical Hair. En uh, deze musical was toen uh, in Amerika heel erg uh, populair. En uh, Rudy vond het wel leuk uh, om de titelsong door een Nederlandse rockband uh, te laten spelen... Nou, Dat bleek dus echt een regelrecht hit te zijn. Helaas voor de groep ZEN was het wel een zogenaamd one hit wonder. Maar die uitvoering van het nummer is nog steeds heel erg bekend. De, de musical hair heeft nog, nog meer mooie hits opgeleverd. Bijvoorbeeld I Got Life van Nina Simone. En ja, dat nummer kunnen we wel dromen. Maar dat komt misschien ook wel een beetje omdat deze, deze track in 1998 is gebruikt voor een tv reclame van een verzekeringsmaatschappij. Um, voordat ik verder uh, ga wil ik eerst nog even iets kwijt over de groep Zen. Um, wel een beetje van persoonlijke aard, maar dat maakt het misschien juist uh, des te leuker. In 1972 besloot de gitarist van Zen om een bedrijf op te richten dat zich bezighield met het uh, fabriceren van geluidsmengtafels. Um, nou, het lukte hem eigenlijk al snel om te concurreren met grote fabrikanten uit uh, onder andere de States. En uh, die, ja, diverse bekende grote geluidsstudio's in Nederland hadden destijds uh, mengtafels van DNR staan. Nou heb ik als techneut bij Inspiratie Radio altijd al een grote interesse gehad voor geluidsapparatuur Met geluidsstudio's in het bijzonder. Uh, vandaar dat ik op 20 leeftijd geleden had besloten om bij DNA te gaan werken. En ja, ik zeg besloten omdat ik, ja ik ben er gewoon naartoe gegaan. En uh, ja, ik werd uh, gewoon aangenomen. En het leuke van dit verhaal is dat, uh, dat ik Mario, onze sidekick die er dan vandaag uh, niet bij is. Uh, die heb ik daar leren kennen. En ja, zij werkte daar als office manager. En ik was uh, op slag verliefd. Uh, ik zal jullie dice, uh, die zal ik jullie besparen. Maar het feit dat we nu uh, 27 jaar later nog steeds bij elkaar zijn, uh, dat zegt natuurlijk wel uh, genoeg. Uh, maar goed, we gaan even lekker naar muziek luisteren. De grootste hit uit de film Hair kwam van de groep Fifth Dimension. En zij stonden met dit nummer maar liefst zes weken op nummer 1 in de US Billboard Hot 100. En het nummer komt van het, uh, van het album The Age of Aquarius. En uh, ja, het is eigenlijk een medley van Aquarius en Let the Sunshine In. Ja, luisteraars, welkom terug bij uh, Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Prem Buda En Prem leeft al 50 jaar in de nieuwe energie. Um, Raka, ik hoorde een heel leuk verhaal uh, net in de pauze uh, over her. Ja, uh, ja vertel is een, is. dit is een grappige anekdote. Ik woonde in de tijd uh, samen met mijn vriendje Wil Meurs. En Wil Meurs had de hoofdrol in de musical Hair. En ja, hij moest natuurlijk elke avond uh, in de musical moest hij naakt uh, optreden. En op een gegeven moment kwamen zijn ouders kijken naar zijn optreden. En toen durfde hij helemaal niet meer zijn naakje te staan. Dus uh, ja, dat is wel grappig. En een handvraag heeft hij toch gedaan? Hij heeft het gedaan, maar misschien ha, ha. had hij gauw een handdoekje gepakt. Ha, ha, ha. <laughs> ja, ja grappig. Ja, er spelen dat soort dingen. De hele wereld mag je zien, maar uh, je ouders niet. Ah, ja. Dankjewel Raka, leuk. Uh, en jij hebt nog een heel mooi verhaal over, over haar, lang haar. Dat haar... vond ik ook wel even leuk om te vertellen. Ja, dat was net uh, dat is op Buddha. het internet las. En dat ging over de Vietnamtijd, de, de tijd van de Vietnamoorlog. Toen uh, gingen de Amerikanen, hadden ontzettend behoefte... On, ja, die zaten daar in de jungle om sporen te kunnen volgen. En uh, die gingen daar Indianen voor inschakelen... omdat dat goede sporenlezers waren. En die heel intuïtief hun weg konden vinden... En uh, ja, die mensen gingen ze daarvoor inzetten. En toen kwamen ze in, uh, in, in het leger. Toen werd hun haar gemillimeterd. En toen waren ze die vermogens ineens helemaal kwijt. Nou, is mogelijk. Dus toen, dat lange haar, dat schijnt toch een functie te hebben. Ik bedoel, een soort antennes toch, waardoor je, je intuïtie er is. En ik zeg, ja, wat we net in de pauze ook zeiden. We hadden het al met Samson en Delilah. Het bekende bijbelverhaal. Waar dan uh, als Samson zijn... Uh, haren worden afgeknipt dat hij al zijn kracht kwijt is. Dus ja. het, het, het is blijkbaar meer dan een mythe. En uh, ja, zelfs toegepast door het Amerikaanse leger dat de Indiaanse spoorzoekers uh, hun lange haar mochten houden en niet gemillimeterd werden. Oké, okay. gewoon een ontzettend leuk verhaal joh. Kijk, wetenschappelijk kun je het natuurlijk totaal niet verklaren, maar of heb jij daar nog wel iets van een wetenschappelijke verklaring ook voor? Nou ja, wat daarbij wat stond, dat gewoon eigenlijk je haren, dat dat toch een, een verlengde is van je zenuwstelsel. En toch. Een, een, toch een soort let, let, like antennes naar de kosmos, ja. Goh, nou leuk hoor. Ja. En ik heb ook eigenlijk niet zo heel goed begrepen, uh, precies waarom dat Waarom her daar zo'n belangrijke thema in was in die musical. Ik, ik wist wel dat je natuurlijk, waar waar mensen met lange haar is, moesten het leger in en dan kregen ze kort haar. Maar waarom dat nou zo, zo speciaal zo bijzonder was. Maar ja, dit voegde daar natuurlijk wel wat aan toe, dit verhaal. Ja, we hadden natuurlijk in die tijd uh, moest je kort haar hebben. Ik ben zelf uh, ook nog eens zo'n beetje van scholen, omdat mijn haar kwam over mijn oren heen. En dat was in die tijd al genoeg reden om uh, van school afgegooid te worden. Want het mocht niet. Je moest je helemaal, de, de, die tijden waren de tijd van uniformiteit. Iedereen moest zich hetzelfde gedragen en kleren. En dat lange haar, dat werd ineens symbool voor, voor de vrijheid. Gewoon zelf ah, gaan okay. doen wat je wilde. En lang haar laten groeien in plaats van uh, het allemaal keurig bij de kapper uh, op een, het standaard kapsel laten. Dus dat was een symbool, het lange haar, voor die vrijheid. En blijkbaar zit er ook nog uh, ja, een andere dimensie aan, aan dat lange haar. Ja, ja mooi. Ja, een mooie, mooie toevoeging. Um, Hé, hey, we gaan even naar de waarde van deze tijd. We, zitten, we komen om in de crisissen tegenwoordig. De, de ene crisis is nog niet opgelost, letterlijk. Uh, of hij is nog niet opgelost, dat kan ook. En dan hebben we alweer de volgende crisis. Ja, ja het gaat um, in hoog tempo. Ja, kun je, en, je hebt daar uh, een mooie visie over. Dat is een, een onderwerp ook voor een hele dag. Ja. Maar wat wel leuk is om mee te beginnen... In, uh, China, hun alfabet bestaat uit tekens. En het woord crisis bestaat uit twee tekens. Het ene betekent gevaar en de andere mogelijkheid. Hmm. En nu kunnen we natuurlijk gaan focussen op gevaar en we allemaal heel bang worden. Of we kunnen gaan focussen op de mogelijkheden die een crisis biedt. Want pas door crisis komen de veranderingen en vernieuwingen. En we zitten natuurlijk in de maatschappij, het oude systeem loopt aan alle kanten vast. Het wordt nog steeds geprobeerd om het op te lossen, op te lappen. Meer elastiekjes, meer draadjes, meer plastic plakband. Maar ja, het wordt steeds duidelijker dat dat niet gaat, dat we niet zo verder kunnen. En tegelijkertijd het nieuwe is ook al zichtbaar aan de horizon, de nieuwe, ja, de nieuwe kanten. En het, het belangrijk is om op het nieuwe te gaan focussen en niet op, op het, het oude, want dan... Uh, ja, dan word je helemaal depressief of uh, wat dan ook. En natuurlijk, ja, de crisis gaan steeds sneller. Er is een raar verschijnsel, en waar Osho ook al over praatte. Tijd heeft zijn eigen snelheid. Dat klinkt natuurlijk heel mysterieus. Maar je weet bijvoorbeeld in de middeleeuwen, in honderd jaar, ja, wat veranderde ongeveer niks. Je wist precies uh, als je geboren werd wat, hoe, hoe de wereld eruit zou zien als je dood zou gaan. En nu... Ja. Het beste waar je het nu aan kan zien, elk jaar is je computer verouderd. en, de, de, dat is gewoon, en Elk jaar is dat, zijn de veranderingen zo groot en die gaan in steeds hoger tempo nog. En er wordt dus gezegd, ja, tot het jaar 2012 of omstreeks blijven de, de tempo van die veranderingen toenemen. Dan gaat dat steeds sneller tempo. En na die periode komt een periode van, van integratie van al het nieuwe. En wat ik me dan afvraag, gaat dan heel langzaam die hoge snelheid weer heel langzaam terug naar een iets lagere snelheid? Of gaan we na 2012 ineens naar een hele laag snelheid? Uh, daar wordt voor snelheid in ieder geval die piek is dan bereikt. En daarna mm -hmm. komt er een nieuwe fase ja, van integratie van al het nieuwe. Tenminste, uh, klinkt... laten we ervan uitgaan dat het zo is. En deze, bedoel, er zijn natuurlijk op de aarde heel veel culturen gewoon over de kop gegaan. En, uh, dus er is ook helemaal geen reden om te zeggen, ja, ook deze cultuur die kan ineens plotseling gaan disintegreren. Net zoals het met andere culturen is gebeurd En de hele boel kan uh, ja, op zijn kop gaan. Anarchie en de hele tent uh. kan plat gaan natuurlijk. En dat is niks nieuws. Ik bedoel, elke cultuur heeft een kan een hoogtepunt bereiken, maar we hopen nu dat, dat dat hoogtepunt gewoon in plaats van de instructie gaat, gewoon die nieuwe krachten die een hele andere kant, dat die het overnemen en er echt iets nieuws kan beginnen te groeien. Wat ja. natuurlijk ook niet 1, 2, 3 gebeurt. Ik bedoel 2012, 21 december. Het is niet als je wakker wordt de volgende dag dat de wereld er ineens anders uitziet. Nee. Net zo min als op 1 januari in het jaar 2000 natuurlijk. Dat was ja. ook gewoon de, de volgende dag. Ja precies, en je hebt het over integreren, uh, dus dat betekent eigenlijk dat, want het gaat zo ontzettend hard hè, dat je alle veranderingen, ja ik, ik hou het niet meer bij zeg ik eerlijk hoor, ik, ik leef gewoon bij de dag en ik zie wel wat er op een pad komt en ik ik laat doelstellingen, dat heb ik al lang ja. losgelaten. Omdat ik gewoon zoiets van, nou ja, deze jaren maar even doorkomen. En daarna wordt het wel weer helder. Maar ik kan me wel voorstellen dat die integratieperiode ontzettend belangrijk is. Want ja, er is zoveel aan de hand. Niet heb ik nog ineens over crisis, maar gewoon over, over je persoonlijk leven, over alles. Ja. De energie. Dus ik denk dat zo integratie ontzettend belangrijk is. Ja, dat is ontzettend belangrijk. En we kunnen alleen maar hopen. Ik bedoel, Osho. Ja, er zijn zoveel aankondigers geweest van een nieuwe tijd. Ik bedoel, je hebt ook die hele grote cycli binnen het Hindoeïsme. En dat is nu dan het einde van de Kali Yuga, dus de duisterste tijd. En waarna er weer een nieuwe tijd komt met veel licht. Maar Osho uh, ja, was daar ook een boodschapper van. Die kondigde de nieuwe tijd uit. En eigenlijk wat er in de jaren 60, 70 gebeurde, was die nieuwe impuls. Die werd toen al vo voelbaar door al die veranderingen en al die vernieuwingen. En voor mij was het heel chockerend dat die niet doorging. Dat ja, het dat kan ik me voorstellen. In ja. feite dat het een eerste ja. golf was, maar die, nou waardoor heel veel veranderd is, zoveel individuele vrijheid is gekomen en zoveel op het gebied tussen mannen en vrouwen en seksualiteit wat allemaal doorbroken is. Maar die wezenlijke verandering van de maatschappij, die, dat zette niet door. Iedereen had toen dat optimisme en het geloof, nu gaat het veranderen, maar het was gewoon een soort voorgolfje. ...gewoon van die kant gaan we op... ...maar wat nog niet genoeg kracht had... ...om werkelijk te kunnen doorbreken in, in de maatschappij... ...dat die daar wezenlijk door ging uh, veranderen. Ja, nou, ik kan me wel herinneren... ...want ik ben natuurlijk... Uh, ...van rond die tijd net, uh, de net daarna... Uh, ...maar... ...in feite is die tijd daarna... ...hadden we het economisch zo ontzettend goed... ...dat de mensen die daarna kwamen... ...en dan heb ik het over de mensen laten zeggen die nu 30, 40 zijn ja die kwamen in een zo gespreid bedje dat die waren zich helemaal niet meer bewust van de oorlog die waren zich niet meer bewust van armoede die hadden waarschijnlijk zoiets van, nou, het gaat wel goed. Want waarom zou ik nog protesteren? Waarom zou ik nog ergens tegen verzetten? Waarom zou ik nog ergens echt voor gaan? Anders dan mijn eigen doel of mijn eigen carrière. Hè? En dat, ja, dat heeft ja, het, de het was, wel Het was toen meer dan je ergens tegen verzetten. Het was ook een hele nieuwe energie. Ik bedoel, iedereen begon ineens interesse te krijgen in meditatie. En uh, er werden heel veel deuren opengedaan. Mensen begonnen uh, ja, heel veel LSD te gebruiken. Waardoor hele nieuwe werelden en hele nieuwe... Ja, ...gebieden in bewustzijn... ...toegankelijk werden... ...en onderzocht werden... En daarna is dat weer een tijdje helemaal uh, verdwenen. Ja. En wat grappig dat het dan toch helemaal weer teruggekomen is. Hè? Het ah. komt weer terug, zelfs tot en met, met het, on ja, het onderzoek met drugs. We hebben nu weer in Nederland mensen ja, die ontzettend bezig zijn met ayahuasca. Nou, toevallig uh, heb ik daar uh, twee weken geleden nog uh, heb ik een hele ayahuasca uh, dag ja. gehad. Ja, dat ja. ja. nou, is ook een intense uh, happening. <laughs> dat was zeer intens, ja. <laughs> ja. ja. grappig, dat is dan verschoven van de LSD naar, uh, naar ayahuasca. Nou, LSD is er ook nog steeds uh, wel. Ja, okay. maar niet, ik bedoel, toen was het, werd het collectief gewoon een hele generatie die het aan het ontdekken was en niet een, een klein groepje in de marge. Ja, ja, ja. Um, Kunnen wij nou de oude, laten we zeggen de economie, laten we even op de economie houden, want en, dat is een beetje de, de, de, de basis waar het nu over gaat, denk ik in de oude wereld. Kunnen we dat nou redelijk geluidloos laten integreren met de nieuwe tijd of, of moet er toch een soort revolutie komen, een Big Ben? Er moet een grote omschakeling komen, ik bedoel we zitten nog steeds in uh, zelfs niet meer socialistisch kapitalisme, maar echt weer het, het, het ouderwetse neoliberale uh, kapitalisme en wat nodig is. En het kapitalisme is gewoon altijd maar gebaseerd op groei, groei, groei en het volledig uh, opgebruiken van alles wat er is. En daar komen we van aan het eind. Dus ik bedoel, de omschakeling moet zijn naar een hele andere waarde. Dus we moeten helemaal gaan omschakelen naar, naar duurzaamheid. En het hele idee van. Ja, en weer je de bevrediging in het leven gaan vinden door creativiteit. En niet het eindeloze consumeren en produceren en weggooien. In die, in die red race van, van de consumptiemaatschappij. Want die kan gewoon niet meer. Die, nee, ja. uh, nou, dat putt er aardig te veel uit, hè? Ja, dat, dat we gaan, we gaan naar de volgende muziek. En dat gaat daar ook over, weet ik, toevallig. Wil jij de volgende muziek aankondigen? Oh, kijk eens aan. Hij zit er toch in. Ja, Michael Jackson met Earthsong. Ja, natuurlijk ook in de kunstwereld. En, en de muzici, dat zijn gevoelige mensen die ook vibreren op deze tijd. En zoals Michael Jackson, gewoon de pijn van deze wereld. En ook het nieuwe in, in dit lied... Zingt. Dat is gewoon prachtig. Zo van deze tijd, helemaal zoals hij de vorm... Ja, geweldig. Heerlijk dat hij komt. Michael Jackson, Earth song What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said that was yours or mine? Did you ever stop to notice? All the blood we've shed before. Did you ever stop to notice? Crying earth as weeping shall pledge your only sun. What about flowering fields Is there a time What about all the dreams that you said in your En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hij was gast Prem Buddha en ik zal toch nog eens even noemen wat hij er allemaal heeft gedaan. Hij heeft onder andere vorm gegeven aan het organiseren van spirituele concerten, zoals die van Deva Premal. Het oprichten van een spirituele bladen, zoals het eerste Nieuw Eesblad, De Waterman. Het oprichten van Nataraj samen met Diesel Chanto. En hij leeft volgens de zienswijze van Osho en zo was hij centrumleider van Amaltas. De ashram in Soesta, hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Daar uh, gaan we het ook er verder niet meer over hebben. Nee. Maar uh, ja, je hebt gewoon wel je sporen verdiend uh, in, uh, in deze wereld. En uh, ja, eigenlijk moet je gewoon ook wel een beetje dankbaar zijn, denk ik. Dat mensen zoals jij daar zo toch trouw zijn gebleven. Hè? Je bent dus niet uh, van het uh, Provo Osho naar gewoon de nieuwe tijd met een baan en, en carrière. En, uh, nee, je bent gewoon trouw gebleven ja, aan dat... Uh, doorgaan met de, doorgaan. de Ja, ja en, en nu kom je weer helemaal... Uh, nou ja, nou zit je weer in de flow samen met de anderen. Hè? Dus je bent nu ook weer inspiratie radio. Ja. Maar je hebt toch een gat moeten overbruggen. Misschien toch... Hoe was dat voor je? Want je hebt je waarschijnlijk toch wel aardig eenzaam ingevoeld. Vul ik zo in. Nou, een, een gat. Ik bedoel, er zijn uh, op, op het ogenblik altijd zoveel tekenen, als je een beetje om je heen kijkt, van, van dingen die wel heel mooi zijn en goed. Dus een echt gat is er niet geweest. Hmm. Ook natuurlijk, ja, ik bedoel, toen je overleed was zijn lichaam verliet, zoals we dat zeggen. Was er natuurlijk even een hele overgang, natuurlijk. Iets wat heel centraal stond, wat wegvoelt. Maar ja, mijn focus is altijd geweest op, op die... Nieuwe tijd die aan het geboren is geweest en daar mijn energie in steken, de positieve dingen die daar gebeuren en uh, daaraan meewerken om dat uh, naar buiten te brengen. Maar werd je nooit hopeloos? Uh, nou, de, het, ja, als je gewoon alleen maar de, de gewone krant leest en ik zeg het als je daarop volgt, op, op de negatieve kant en alle ellende en wat er aan het gebeuren is op de aarde. En we weten niet hoeveel gekkigheid we nog kennen. Als je alleen daarop focust... ja, dan word je zelf ook depressief. Mm -hmm. En dan... Uh, dan, breng, dan, ja, dan geef je niks aan de wereld... dan draag je niks bij. In tegendeel, je, je, je draagt nog een hoop depressie bij. Ja. Dus je maakt alleen maar erger. Dus je kan veel beter focussen... op, op de positieve, goede dingen. En dan, dan draag je iets positiefs mee. Mm. En er zijn natuurlijk ook... Uh, zoveel goede dingen die gebeuren en die waarvan we in ja, de mainstream media, in de gewone kranten allemaal uh, nog zo weinig zien en de, ja, het gaat er juist om dat dat uh, gaat doorbreken in de gewone wereld, vandaar dat ik bijvoorbeeld ook zo graag primaal een concertgebouw wil hebben, omdat mm -hmm. het gewoon echt in de volle schijnwerpers komt en hier zijn we en daar staan we voor en dit is er nu aan het gebeuren en niet meer in de marge en natuurlijk er zijn zoveel dingen ja, we hadden het bijvoorbeeld ook over gemeenschappen ja, je hoort er weinig over, maar je, jullie noemden vinthoorn. er zijn allerlei gemeenschappen in, in, over de wereld. Er is een heel groot netwerk, Global Eco Village Network, wat het ondersteunt om op allerlei plekken nieuwe ja, gemeenschappen te laten ontkiemen. En op elk gebied is op het ogenblik zoveel kennis aanwezig en daarna te gaan kijken en daar je op te focussen en daar je op te richten. En maar geen energie geven aan al die ellende, want dat... dat er wordt niemand gelukkiger van. Nou, ik vind, ik vind echt compliment verdienen, hoor. Want ja, dat je er zo positief in zit en uh, ja, ik vind het echt heel knap. We gaan nog even naar het komende concert, want uh, we gaan er uh, langzamerhand uit. Uh, jij gaat nog een concert uh, organiseren van Deva Kant in de Moses en kerk. en dat is op 29 oktober. Ja, dat is in Amsterdam, Moses en kerk. en dat is in Iemand die ook uit de wereld van Osho komt en die, uh, die heeft verschillende muziektradities. Het is een componist, maar ook gelijk uitvoerend. En voor hem is meditie, meditatie eigenlijk het, uh, wat hij uitdrukt via muziek. Dus zijn muziek is zijn meditatie. En daar is hij ontzettend diep in gegaan. En hij heeft verschillende ja, tradities, uh, India's... Tibetaans, Japans, hij treedt ook op in Japanse Zen-kloosters. En zo'n concert is zo bijzonder, omdat hij via de muziek neemt hij eigenlijk mee in meditatie. De stilte, je hoeft niks te, anders te doen, naar dat concert te gaan, je open te stellen, je over te geven aan de muziek. En als je dat echt doet, ga je helemaal mee naar binnen, de stilte in. Nou, wow, mooi. Dus dat is uh, Deva Kant, uh, Body and Soul Tour 2011 in Amsterdam, in de Moos en Op 29, 29 oktober, 29 oktober. om ja, 8 uur. En Via het internet kan je het natuurlijk zo weer vinden. Maar, en op mijn website livingstadzang.nl Daar uh, staan alle informatie over het concert op. En de toegang is 22,50. In de voorverkoop, ja. ja. Nou super joh. hey ontzettend bedankt Primora. Ik vond het een heel erg inspirerende uitzending. Ja, en, heerlijk uh, uh, hier in de studio te zijn. En heerlijk te zien hoe jullie met zoveel bezielingen dit programma maken. Dankjewel. En Raken ook heel erg bedankt voor de toevoeging. Nou, we gaan nu echt afronden. Nou, Primula, heel erg bedankt voor dat je hier was. En om voor je moeite hebben we hier een cadeautje voor je. Dat is het 2012-inspiratiespel. Kijk jezelf wat leuk. De en dat gaat, dat gaat helemaal naar Zuid-Amerika. Uh, uh, Zuid Want het gaat over de Maya's. We hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. En uh, als je dit spel speelt, dan uh, krijg je wat meer zicht op je, op je eigen persoonlijkheid. Ha? En ook over de hele Maya-kalender. Ik ben als, benieuwd. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dan wil ik Herman Harms bedanken voor de techniek Graag gedaan, het is voor mij altijd een feestje om dit te mogen doen dus, uh, ja, En een hele leuke gast vanavond Spraakwaterval, ja. dus geweldig Leuk, ja. en uh, nou, ook een mooie de boekbespreking van Dank je Susan Smit De volgende uitzending is op zondag 2 oktober van, 9 tot 7, van 7 tot 9 s avonds En we hebben dan Marja Kruik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 Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl En wanneer u op de hoogte wilt blijven van leuke activiteiten in de buurt, kijkt dan op onze agenda op www.inspiratieradio.nl En heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, mail deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl nou, Misschien wat voor jou, Pimboerda, ook om dat te doen. Dan zetten we dat er gewoon bij. Na het nieuws kunt u nog gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veuge. Mijn naam is Richard Buitenek en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan er nog niet helemaal uit, want we gaan nu luisteren naar het gedicht Love van uiteraard Osho. Van wie zou dat anders kunnen komen? En het wordt voorgelezen door onze gast en heeft het nog even net live zitten vertalen. vertalen ja, we zijn in deze uitzending een heel essentieel ding eigenlijk helemaal niet aan toegekomen. Wat is eigenlijk spiritualiteit? Wat is meditatie en waar gaat het eigenlijk om? Wat is dat spirituele pad? En wat zijn we aan het ontwikkelen? En gelukkig in het laatste gedicht kunnen we daar toch nog een, een klein beetje een idee van geven. Het, uh, Osho die schreef vroeger nog persoonlijke brieven aan uh, mensen die vragen stelden. En die zijn bij elkaar gebracht in een boek. En dit is een van zijn antwoorden op een vraag. Wat voor vraag, weet ik niet. Het heet Liefde. En het begint, zie altijd wat er is. Dat wat is. Projecteer niets. Interpreteer Niet. Leg de dingen geen betekenis op. Dat wil zeggen, hou je mind erbuiten. Dan begin je de werkelijkheid te ontmoeten. Normaal gesproken leeft iedereen in zijn eigen droomwereld. Meditatie betekent die wereld loslaten, uit de droom stappen. Dus daar is nog heel erg veel over te vertellen. Maar dat geeft dus even heel kort weer waar het in meditatie om gaat. Gewoon de illusie van de mind gaan doorzien en gaan ontdekken wie je werkelijk bent. Oké, okay, heel erg bedankt.